door je haren aaien. Ik ben veilig boven met mijn krukken. Treinen glijden, doen me op, sluiten in, zijn onontkoombaar. Dat klinkt heel erg ernstig, schat, wat heb je gebroken? Dat het een fijne avond was, met slippers in de lente, direct omhelst, begrijnsd, met dolle zweet, springt uit je ogen, tranen, spasmen, en je schichtig om je heen kijkt. Heb je het gezien, heb je het gezien, heb je het gezien, heb je het gezien? Dat ik dat dan leuk moet vinden.